Laten wij die naam danken. Heer onze God. Ze hebben het gehoord en gezongen. Die naam is het geheim. Die deed het in Samaria. En die doet het nog. Die verkondiging van het evangelie van Christus. Eenvoudig recept. Maar de zegen is zeker. En heersen zijn er ook in Hasselt. Die daar van harte ja op zeggen. Hoe heilig is zijn naam. Laat Volk bij volk tezaam dan barmhartigheid verwachten. Die gegeven is aan armen, aan schuldigen die niks hebben en niets zijn. Waar het ook niks mee wordt, maar dat hoeft ook niet. U vraagt het ook niet. U vraagt slechts geloof. En de blijdschap komt. De doorzindering. Om ook anderen daarvan te spreken. Heer, vervul ons, zoals we hier bij elkaar zijn, met die geest van Christus. En als die geest gaan wijken, dan komen ook de problemen. En het gezeur over dit en over dat en over zus en over zo. Maar laten we het bij die naam houden. Die ene naam. Gegeven. Tot zaligheid. Bereid uw koninkrijk onder ons uit. Ga ermee door, heren. En blijf ook met ons. En ga ook met ons als we straks de kerk verlaten. Ga voor ons uit. En schenk ons een goede week. Heren, er zijn er ook al die erop uitgetrokken zijn... Misschien wel naar heinde en ver op vakantie. Bewaar ze, spaar ze en breng ze ook weer bij ons als ze de thuisreis gaan aanvaarden. Wees ook met hen die van de week het plan hebben opgevat om de rust elders te zoeken. Trek met ze op. Wees ook met ons die, die hier blijven, die geen plannen hebben. Als het niet kan, het kan ook. Blijf gij bij ons met uw woord en geest. En zegen de prediking die vandaag gebracht is tot eer van uw naam. Neem het zondige daaruit genadig weg. Dit alles bidden wij in Jezus' naam. Amen. Slotzang, psalm 72, de Stedelingen. De stedelingen zullen bloeien, gelijk het malse kruid, zijn naam en roem zal eeuwig groeien. Dan hebben we ze alle twee bij elkaar, ook zal eeuw in eeuw uit het nageslacht zijn grootheid zingen. Zolang het zonlicht schijnt, hun zal een schat van zegeningen in hem ten erfdeel zijn. En laten we ook het laatste of het elfde erbij zingen, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. De versen 9 en 11 uit Psalm 72.